6.9 FM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 De Brabantse politie heeft een 35-jarige man uit Den bos aangehouden. Hij zou advocaat Van der Biese hebben bedreigd. Eerder deze week werd bekend dat de advocaat 24 uur per dag wordt beveiligd. Van der Biese is als advocaat betrokken bij verschillende drugs- en liquidatiezaken in Brabant. De politie onderzoekt of nog meer mensen bij de bedreiging betrokken zijn. Bij twee bomaanslagen in de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker elf mensen omgekomen. De bommen ontploften bij een moskee naast een politiebureau. De aanslagen zijn vermoedelijk het werk van de taliban, die vaker aanslagen plegen in de noordwestelijke regio. De afgelopen twee weken kwamen er zo'n 150 mensen om door aanslagen op markten, politiebureaus en gebouwen van de VN. Bij Weert in Noord-Limburg is een klein zakenvliegtuig neergestort. De twee inzittenden, de piloot en de passagier, zijn daarbij om het leven gekomen. Het eenmotorige toestel vertrok vanochtend vanaf het vliegveld bij Budel voor een zakenvlucht naar Duitsland. Na een kwartier kwam er een melding dat er problemen waren. Een ooggetuige zag rook uit het toestel komen vlak voor het bij Weert in een weiland neerstorten. De politie gaat extra streng controleren op autoverlichting. Morgen begint de campagne Goed Licht, Beter Zicht...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 Where you sleep?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 En niks je weet wat we zeggen Als je nergens zoekt precies Dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe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 Slaap lekker, slaap lekker. Hey, is wat ik zei tegen haar dus. Slaap lekker, Dingwan, jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch dan. is wat ik zei tegen haar dus. Fantastisch toch? I'm lucky I know Tonight, I'm coming back home.